speciaal voor Robert Jan Vos. En als mensen denken van ja, waarom duiken je nou allemaal platen die met ogen te maken hebben? Jammer dat we nog geen webcam hebben in de studio. Nou we halen ons aanbevolen. Maar het ziet er, ziet er netjes uit. Ja, dat is het. Ja, helemaal goed. Ja, een paar dagen en dan is het over. beetje jeuk hè alleen. beetje jeuk, beetje, beetje veel jeuk. jeuk. Nee. Goed, wat gaan we doen het laatste uur luisteraars? Uh even de lijst erbij. Uiteraard rond de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de week. Ik zou ook bijna zeggen, het gedicht van het jaar. Maar goed, uh, dat is om rond de klok van uh, kwart voor vijf. Om half vijf hebben we natuurlijk nog het dier van de week. Uh, voor de rest hebben we veel sportnieuws, lokaal en internationaal en uh, natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, blijft u rustig luisteren en uh, laat u verrassen door de muziekkeuze van Rob. En speciaal voor Rob draaien we deze plaats van Shai Train. Hier is Kola like Kalaya.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 You can't do it Op de Zalvoorts Radio met She Can't Love You Jaren tachtig, jaren tachtig Nou hoe raad je het zo? Zo, jij mag blijven hè? Je hebt een koelkast gewonnen Dus nou, als je meer leeft bij CFM dan zijn we ook weer blij De eerste prijs een glazen service is gevallen En kan door hem niet worden uitgereikt. Nee, dat bedoel ik Goed, even uh, nieuwjaarsrecepties uh, komen er weer aan. En ik wil er nog even eentje uitlichten. En wel de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie 2012 uh, in Zandvoort. En dat wordt op de 6 januari gehouden van 7 tot 9 uur s'avonds in het gebouw De Krocht. Deelnemers zijn onder andere Gemeente Zandvoort. Het Nationaal Nederlands Rode Kruis. Dus het VVV uiteraard. Zandvoortse Krant. De VVD. New Wave. Muziekschool Zandvoort. Horeca Nederland. De Zandvoortse Hockeyclub beeldende kunstenaars Zandvoort, ondernemersvereniging Zandvoort, ondernemersplatform Zandvoort en uh, Zandvoort promotie en nog een aantal anderen. 6 januari vanaf 7 uur tot 9 uur in Gebouwde Krocht, de gemeenschappelijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. En iedereen is, neem ik aan, van harte welkom. Iedereen is uiteraard van harte welkom. Vanaf 7 uur Gebouwde Krocht. Gebouwde Krocht. Wij zijn daarbij aanwezig. Natuurlijk, even het glas even op het nieuwe jaar. Helemaal goed. Tot aan middernacht, de oudejaarsuitzending bij CFM. Zo dadelijk vanaf Vijf uur even een paar uur non en dan zijn we er naar achter gewoon weer toch dan? Oké, okay, hier is Avicii.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 Nine, Nine. Nine. Nine. van Youth Kattenfriend uitgevoerd door René Vroger en Friends. Voor wie ja, je je eigenlijk? Voor wie jullie? Oh, deze was speciaal voor Helen. Ja, oh, oké. Okay. Ik weet dat ze het een uh, enorme leuke plaat vindt. You've got a friend. Zo dadelijk het uh, dier van de week, Albert Jan. Ja. Ja. ja. Ik heb het al klaarstaan. Dus, je, ben, uh, je bent er al helemaal klaar voor. Ik ben al helemaal klaar voor. Uh, oké. Okay. Ja, en natuurlijk om kwart voor vijf het gedicht van het jaar. Het gedicht van het jaar, het 2011. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. En blijf daarvoor luisteren naar de Zandvoortse Radio. Tot aan vijf uur zijn we er gewoon, hoor, op deze Audiasavond. Zandvoort op zaterdag. Albert-Janse hit uit 2011 was dit. Ja, ja. voor Albert-Jan uit 2011. <laughs> you're, you're the chair and walking in Memphis. <laughs> Goed, dan is het nu weer tijd voor het, het dier, dier van, van de week. week. Yes. Ze komen er weer aan. En ik heb het niet over één dier, maar nee, ik heb het over twee. En wel twee hondjes. Winnie en uh, Beertje, twee schatten van honden. Winnie is het vrouwtje. Ze is zwart-wit en erg aanhankelijk. Beertje is, is het mannetje. Hij is een kruisingkeeshondje. Kruising en is net als zijn vriendinnetje een echte knuffelkont. Dit duo is enorm aan elkaar gehecht en wil daarom graag samen blijven. Ze zijn allebei erg makkelijk in de omgang. Ze kunnen het met iedereen goed vinden. Honden, katten, Kinderen, vreemden, alles vinden ze prima. Alleen thuis zijn vinden ze echter niet zo leuk. En dus zoeken ze naar een baas die heel veel thuis is en ze veel aandacht geeft. Beide hondjes moeten regelmatig worden geborsteld zodat hun vacht in optimale conditie blijft. Beertje krijgt medicijnen voor zijn hartruis. Ondanks hun leeftijd van 9 plus is het stel nog erg energiek en gaan ze graag mee wandelen. Het spreekt voor zich dat ze zich geen uren meer hoeven te wandelen gezien hun leeftijd, maar ze zijn allebei nog erg kliek. Kom snel eens langs om verder kennis met ze te maken. Ze zitten met smart op u te wachten. En waar kan dat dan? huis Kennemerland, Keeselstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888. Of ga even naar de website www.dierentehuiskennemaland.nl En het dierentehuis is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. En wat is dit voor plaat Jan? We kunnen hem één keer per jaar draaien hè? Happy New Year, Happy New Year onze eigen uh, Zandvoortse zangeres Rhodes en uh, met het nummer Happy New Year. Ze woont en werkt in Zandvoort en uh, heeft deze plaat vorig jaar uitgebracht. Happy New Year, we gaan er naar luisteren. Help! Help. Help. Jump right on a big bird Shake oh and come this here July I'm gonna roll myself up In a big ball And I Ga je nou over het niet? Ja, dit is een gouden oude. Je moet gewoon even lekker meezing met deze plaat van Frank Sinatra En weet je wat zijn bijnaam was? geen idee Old Blue Eyes. Oh, blue eyes. <laughs> nou, jij bent ook 60 plus. Hè? Dank u wel. Ogen, dus, fijn, ja. fijn. Nee, ik leuk. <laughs> ik voel een gelijkenis uh, opkomen. Ja. Nee, Ik ben er helemaal door. Ik heb geen berichtjes meer. Je ik heb geen berichten meer. Van van nou. Gaan we even naar de spullen luisteren. Kort voor uh, vijf heb ik nog. Kort voor vijf. Gedicht, het van het gedicht van het jaar. De week. Het gedicht van het jaar. Ja. Ondertussen en, uh, Pol Oké, Oké, hebben een gezoete inval ja, vandaag. Heerlijk in toch, heerlijk. Dat is als, het ontbrak ons aan niets. Oliebollen. Appelflappen. Ja, en het andere vertellen we niet. Het andere <laughs> vertellen we niet. Dan krijgen we daarmee oh, commentaar moeten hamburger, en, uh, <laughs> zo vet mogelijk, weet je wel, zo maar vet Maar ik heb wel even gekeken, als jullie vanavond naar achter beginnen met die live-uitzending uh, tot uh, 12 uur, dan uh, uh, hoef ik me geen zorgen te maken dat jullie niks te eten krijgen. Nee, dat gaat helemaal goed komen. En uh, nou, we mogen bellen, hè, voor verzoekjes. Ja, weet je het telefoonnummer nog? Nee, dat ga jij me nu vertellen. 023-57-30393. Wat zeg je? 30393, 57 ervoor, en dan 032... Therefore, so, so, uh, Good morning. Staat mijn brommer er nog uh, aan of niet? Nee, <laughs> oh jee, okay. ik zie wat roken daar buiten. <laughs> oh jee. <yeah. laughs> goed, nog even het nummer voor verzoekjes aanvragen vanavond: 023 57 303 93. En bellen en luisteraars hoor, want het wordt een hele gezellige en leuke uitzending vanavond. En als je Albert Jan nu aan die telefoon wil krijgen, dan hebben we een speciale hotline <laughs> daarvoor geopend: 023 57 319 69. Ja goed, die hoef je niet te herhalen. Oké, okay. goed, draai maar weer een plaatje. Oké, okay, komt ie aan.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 Ik heb me een, ik heb me aus Setze een Fuß vor den anderen Bis ik alles das, was geschehen is, kapier Ik heb me een, ik heb me aus Neem een Tag nach dem anderen totdat ik weet dat je weer komt kommst ik mir. Ik leef van Erinnerung. ze brengen mich durch die nacht. Geh ga nog maar alles door van Anfang aan. Und ich bleibe in der Hoffnung, dass die Zeit schon alles richtig mag. Bis dann tue ich, was ich kann. Ich hab mir ein, ich abme aus, setzte einen Fuß vor den anderen, bis nicht alles das, was geschehen ist, kapiert. Ik schat me uit, neem een dag dem de andere Bis ik eindelijk weet, dat je weer komt om me Zullen we Albert Jan, bijna wisselen, sta je scherp voor? Ja, ik ben, ben, je de, de, de, de, ben je er klaar voor. Ik ben helemaal standby. by Ben je stand -by? Nou, mag ik... dan mag je snel gaan wisselen. Oh, jeetje Voor je... En I wanna know what love is En daarmee is het uh, kwart voor vijf geweest En zoals gebruikelijk hebben we dan het gedicht van de week voor je Maar vandaag maken we het gedicht van het jaar van Zo op Oudia's uh, uh, namiddag 2011 En vanavond zijn we er ook gewoon helemaal live uh, in de studio uh, van uh, CFM Met een ouderjaarsuitzending. Dus ik hoop dat jullie vanavond ook allemaal weer gaan luisteren Het gedicht van het jaar door Albert-Jan Vos Als iedereen tot twaalf uur opblijft. Als iedereen in alcohol overdrijft. Als iedereen aan voornemens gaat denken. Als iedereen een glas champagne gaat inschenken. Als het vuurwerk de lucht in gaat en iedereen komt kijken buiten op straat. Als we allemaal mensen gaan kussen. Vrienden, opa's, oma's en zussen. Als iedereen gaat dansen en swingen. En zo vals als een kat gaat zingen. Als we iedereen het beste gaan wensen, echt alle, alle, alles wensen. Dan kan ik zeggen, 2011 is nu klaar. Bereid je maar voor op het geweldige nieuwe jaar. Het oude jaar gaat slapen. Het nieuwe jaar is aan het ontwaken. FM wenst u veel liefde, gezondheid en geluk. Dan kan ook dit jaar niet meer stuk. En dat al uw wensen uit mogen komen, waarvan u in het oude jaar alleen maar van hebt kunnen dromen. Dit wenst CFM aan u allen. Laat nu het vuurwerk en de kurken maar knallen. mooi gedicht zo aan het eind van het jaar 2011, dankjewel Albert-Jan, ben je helemaal stil van graag gedaan, gedaan. oké okay. Luisteraar is inderdaad, uh, iedereen een uh, fijne jaarwisseling toegewenst. Wij gaan ons opmaken voor de nabespreking. Doen we altijd hey, op de zaterdagmiddag, Robert-Jan. En er uh, valt wat na de bespreking ja. En jij kan wat zien nu. Jij kan wat zien. Jij kan wat oh, zien. Nee, jij he? ziet een pils. Jij ziet een pils. Jawel. Speciaal vanwege je mooie ogen. We gaan wel eens vissen. Een paar keer bij jou, Op zee op zee. Met gezellige heren We houden naast gissen Van drank op zijn tijd Want zien we een biertje Dan hoor je gereid Ik zie een pelt Waar? Daar op de tap Waar op de tap? Nou daar, een gele met een kraag. Nee het is geen het Is dat heerlijk een gauw sap de vissersfamilie werd vreselijk groot De schipper die vluchtte, want hij schrok zich dood van de vissers Die zongen, maar ah, is het nog fijn Met storm en met regen, op het water te zijn Ik zie een pels, waar? Daar op de tap, Waar op de tap Nou daar, een gele met een kraan het is geen grap Is dat heerlijke goud Heerlijk oh, Het is niet eenvoudig Om visser te zijn Het loopt altijd uit Op een groot drankverstijn Want zien we een kroegje Een warm, maakt niet uit Dan willen we bier En dan zingen we luid Ik zie een Waar? Daar op de tand Waar de tam? Nou daar een gele met een kraagje. Nee, dit is geen grap, dit is dat heerlijke goudgele zaal Ja, ja, boer, visser, is het leven vaak hard? Want soms vang je niks en dan wacht je met smart op zon. gouden rakken, zodra je die ziet, dan zingen we luidkeels dit prachtige lied. Ik zie een pels waar, daar op de dak, waar op de dak. Nou daar, een geel met een kraagje, nee het is geen kraag, het is een heerlijke gouden goudgele zo hebben wij vissers een heerlijke dag, een dag waarop je vreselijk hard schreven mag. Ik zie een beeld waar, daar op het dak, Is dat heel ik zie hem, heel... zie hem. Ja, ik zie hem ik zie ik zie, het, ik zie het, ja, het, ja, je 3, 4, 5, 5. Oké. Er scheelt me niks aan de ogen. Hoor. Nee, dat is goed. Nee. Dat was uh, ik zie een pils. Oh. Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt. Ik ga maar weg.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 Ja.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 ja dat hadden we helemaal geluisterd en weer over gauw vanavond dus ja. nee jullie moeten nog even ook weer zo veel de Gompie en hoe de fuck is alles en dat was wel weer deze aflevering van Zanfood op zaterdag de allerlaatste wat mij betreft het zit voor dit voor de ik allerlaatste ik ben helemaal klaar met je het zit voor ja. 2011 ja ik heb genoeg voor jou voor dit jaar ja mooi helemaal goed maar we zien elkaar volgende week alweer hè. Iedereen een, een fijne jaar. jaarwisseling fijne jaarwisseling jij ook al met Jan. ja jij ook Rob niet te veel oliebollen eten. nee jij veel plezier vanavond kan er nog een bij bol bijbijen nee, nee. Oh. Hou de, jacht, hou de jacht een beetje onder de gaten, hè? <laughs> maar goed, luisteraars. Dus vanaf 8 uur zijn de heren weer live. Uh, tot en met 12 uur uh, te horen via dit kanaal. Dus uh, nu kun plaatjes aanvragen aan de heren. En wellicht uh, een hele fijne oudejaarsavond. Wees voorzichtig met vuurwerk. Want dan, zien we, dan luisteren we volgende week weer naar Zandvoort op zaterdag. Dankjewel, Albert-Jan. Graag tot volgende week. Fijne jaarwisseling. Dag. Something's in love bait. They can really you made.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 It's quite absurd, and death's the final word. You must always fix the curtain with a bow.